Door nog onbekende oorzaak viel de kraan om. De gondel sloeg binnen bij een woning op de tweede verdieping van een appartementencomplex. De brandweer is in IJsselstein al de hele dag bezig om een brand in een fitnesscentrum te bestrijden. Volgens een woordvoerder verloopt het blussen moeizaam, omdat de brandhaard zich tussen twee verdiepingen bevindt. Het vuur brak rond half tien vanmorgen uit. De brand woedt in het gedeelte van de sportschool waar een sauna zit. Er zijn geen gewonden gevallen. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben het World League-toernooi in Rotterdam verloren. Oranje speelde in de finale met 1-1 gelijk. In de shootouts waren de Duitse vrouwen beter. De shootouts eindigden in een 4-3-voordeel voor Duitsland. De Fransman Nicolas Mahut heeft het tennis-toernooi op gras in Rosmalen gewonnen. Hij won de finale in twee sets van de Zwitser Stanislas Wawrinka... Het is voor het eerst in zijn loopbaan dat Mahu een ATP-titel in de wacht sleepte. Hij is de nummer 240 van de wereld en had zich via de kwalificaties toegang verschaft tot het hoofdtoernooi. Het weer vanavond opklaringen, vannacht opnieuw buien, morgen overdag af en toe zon, maar ook veel regen en kans op onweer. Het blijft flink waaien, temperatuur rond de graad of 16. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie op de A73 Nijmegen richting Maasbracht... staat tussen Wiegen en nijmegen dukenburg een file van 2 kilometer door bezoekers aan het concert van Bruce Springsteen. Dit was de Verkeersinformatie. Ja, hij is er. Handboek Tour de France 2013. Het perfecte tourboek. Voor de voorpret. Voor bij de tv. Voor mij op reis.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 l Langs de lijnen met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij deze Langste Lijn tot 11 uur vanavond. En tot half negen praten we zo uitgebreid met het sportforum. Van 9 tot 10 hebben we opnieuw een forum. Dan Gio Lippens vanuit Limburg met onder andere Raymond Kerkhofs en Herbert Dijkstra. We praten in het laatste uur ook nog over andere tijden sport. Over de Davis Cup wedstrijd tegen Spanje uit 1993, 20 jaar geleden. En er wordt vanavond ook gevolleybald. Nederland tegen Portugal. Maarten Tip, Portugal is toch een van de zwakkere broeders in de pool hè? Ja, nou op zich wel. Op zich, als Nederland op volle sterkte is... Nederland uh, helemaal alles doet wat ze moeten doen... zouden ze deze wedstrijd moeten winnen. Maar nu is er toch een vijfde set nodig. Oranje kwam met 2-1 voor in de wedstrijd. Portugal kwam terug in een bloedstollende vierde set. Die eindigt in uh, 26-28 voor Portugal. En in die vijfde set is er nu de voorsprong voor Nederland van 6 tegen 5. Oranje moet uh, druk creëren en dan is Portugal wel een prooi voor deze ploeg. We gaan het zien. 6-5, één puntje voorsprong in de vijfde set. Langs de lijn op zaterdagavond met... Tot 11 uur met sport en muziek. en de nieuws met Stuck With You. Hoeveel staat het bij Nederland-Portugal in de vijfde set, Maarten Tip? 9-6, Nederland heeft even een klein afstandje genomen van Portugal... en Rauwerding serveert, dat deed hij een paar keer goed, nu niet. Nu gaat de bal vol in het net, is het 9-7. En ja, je weet het, de set gaat tot aan de 15. dus het kan zo gebeurd zijn. Langs de lijn Sportsforum, meningen en analyses over sportactualiteiten. Komen komende anderhalf uur bespreken we de belangrijkste sportzaken van de afgelopen week natuurlijk weer. Het wielrennen laten we helemaal links liggen. Omdat de kennis op dat gebied vanaf 9 uur... bij Gio aan aan tafel zitten voor een wielerdiscussie. Dat natuurlijk vanwege de Nederlandse kampioenschap op de weg... dit weekend in Kerkrade. En de Ronde van Frankrijk die volgend weekend begint. In de studio Robert Misset van de Volksrand. deskundig op het gebied van onder meer tennis, voetbal en hockey. En ook een beetje volleybal. Of een beetje bolvolleybal. Hoe moeten we dat inschatten? Dat we moeite hebben met Portugal? Nou, dat is eigenlijk vrij, vrij normaal als je kijkt naar de precieze op de wereldranglijst. Iedereen denkt van, nou, dat zal Nederland wel even winnen. Maar dit is eigenlijk vrij, vrij realistische weergave van waar het Nederlands team nu staat. Het zal wel heel leuk zijn als ze twee keer winnen. Dan kunnen ze in ieder geval eerste worden in die pool misschien. Gaat afhangen van de laatste wedstrijd tegen Finland, vermoed ik. En dan mag je meedoen aan de finale, maar dat verschil is nog heel erg groot. We hebben nog een volleybaldeskundige, Ton Gerbrands. Ja, dus wij zijn helemaal weggezakt. En de World League vroeger was een groot spektakel. Ze hebben het nu anders ingedeeld ook, die pools. als is goed mee te weten. Drie hele sterke pools met de absolute toplanden van de wereld. En een vierde pool met, ja, eigenlijk een beetje tweede garnituur. En die speelden tegen elkaar. Dus het lijkt heel wat, die World League. Maar je moet eigenlijk winnen en dan kom je in die finale terecht. En dan mag je nog een leuke wedstrijd spelen. Wij overigens dan totaal geen kans hebt. Dat is ook wel helder. Onze derde gast, Ton Boot, de gebruikelijke gast... heeft overal verstand van en zit daarom elke week hier. Um, Ton, laten we met jou beginnen met het sportmoment van de week. Mijn sportmoment is... in Amerika heb je de finales gehad van het basketbal... tussen Miami Heat en San Antonio Spurs. En dat was bloedstollend spannend. In wedstrijd, Elke wedstrijd was spannend. En ze speelden best of seven. En uiteindelijk heeft Miami met 4-3 gewonnen. Maar er waren wedstrijden bij. De zesde wedstrijd... Uh, lag uh, Miami er bijna uit? Hè? Uh, 4 punten achter, nog een paar seconden te spelen. En ze maken nog gelijk en verlenging, en zo halen ze het. Hè? Dus fantastisch uh, spannend. Ook fantastische teams. Met drie supersterren beide. Bij Miami had uh, je LeBron James, die uh -huh. kent iedereen wel. Dwayne Wade en uh, Bosch. En het leuke is, uh, San Antonio heeft ook drie supersterren. Dat is Tony Parker, Tim Duncan en uh, Ginobili. En dat zijn alle drie buitenlanders. Dus dat zijn geen Amerikanen. Dus dat is best aardig. Maar helaas, want ik was echt voor San Antonio... <hijf> Maar Miami heeft uh, gewonnen. En ja. ook wel verdiend misschien. Kijk je alles dan, s'nachts? Nee, ik kijk niet alles. Uh, maar de NOS heeft die hele finale wel uitgezonden. Wel, weliswaar heel kort. Maar uh, ik denk dat de mensen die daarna gekeken hebben... Helemaal weg zijn van baasgemal. Robert Zet van de Volkskrant, wat is jouw moment van de week? Dat komt uit Rosmalen. Uh, de schreeuw uh, van Robin Haasen. Dat was natuurlijk een vrij curieus moment. Ik kan me voorstellen, als je wat eerst naar tennis kon kijken... dat je denkt van ja, die gozer sport niet. Die liep bij 2-2 uh, in zijn partij tegen de rust. Dons kooi ineens heel hard. Zet die muziek uit! En dat klonk alsof je ja, alsof lichtelijk overspannen was. Dat was hij ook. Dan kun je zeggen van ja, jongens, die zit mentaal niet goed in elkaar. Uh, het is heel makkelijk een politiek correct om dan te veroordelen. Tegelijkertijd kan ik me ook heel goed voorstellen waar het vandaan komt. Want Rosmalen is een van de eerste toernooien om te spelen. De VIP zit altijd boven en je hoort het... het Knallen van de champagne-kurken bijna als je, als je serveert. <gülpens> het rinkel van glazen, bellende toeschouwers. Het is echt heel vervelend. Dus ik kom me nu ergens ook wel een beetje voorstellen. En hij zei dan is een vloek bij. Dus viel me nog mee. Ik, komt, maar hoe ho ho ho ho ho ho ho komt dat? Is, dat? is dat omdat wij Nederlanders niet gewend zijn aan topsport? Natuurlijk. Ja, kijk, Top kijk, je kunt ook zeggen van op de US Open... Zou die, hè, dan zou die keihard worden uitgelachen. Want dan hoor je elke minuut, gaat daar een vliegtuig over. Iedereen loopt daar langs met, met hotdogs en cola en schermen, noem op. Dus je moet daar ook wel tegen kunnen. Maar ja, tennis is nog eenmaal die cultuur van uh, silent please. Uh, stil zijn. Ik uh, kan me voorstellen, omdat je ook de bal wil horen, dat dat wel belangrijk is. Maar met name in Rosmalen komt heel veel publiek zaken. Mensen die eigenlijk helemaal niks met tennis hebben. Eh? Vaak, ook vaak de, de grote ergernis is ook eh, bij, bij AMRO geweest. Al die, al die lounges eromheen. Mensen die uh, komen kijken als, als er 6-5 staat. Hij reageert, zegt hij ook, zeven jaar van, uh, van ja, uh, een frustratie af. Van alleen maar muziek, herrie eromheen. En nou, toen ging het één keer zo. Dus ja. nu is hij geloof ik een grote YouTube-hit. Uh. Maar ik kan <laughs> er ook bedanken voor het toernooi als je al weet uh, dat dit gebeurt. Ja, als Nederlander kan het, ja, moet je daar ook wel spelen, dus dat snap ik. Maar hij zegt, hij zegt zelf, ik heb elk jaar aangegeven bij de directie... jongen, doe iets aan die, uh, aan die geluidsoverlast. Ook Michaela Krijzer, die bepaalde zich ook over het over toeschouwers die gewoon aan het bellen waren en hard aan het praten waren. Het is heel erg hinderlijk. Uh. Ja. Toen ons jouw uh, moment, uh, directeur. Ja, en nou, van de directeuren van AZ. Prachtig moment bedacht. Ik, uh, ik ben afgelopen woensdag terugkom van vakantie uit Florida, uit Miami... En ik heb dus wel al die wedstrijden zitten bekijken op televisie. Want dat was fantastisch. En laat ik maar even vanuit de marketingkant bekijken, als je ziet wat dat teweeg brengt in zo'n land, dat is het ongelooflijk. Een hele serie, elke dag alle trainingen worden uitgezonden. De, de, de programma's gaan erover. Er wordt speciale marketing opgezet. Alleen voor die laatste serie wedstrijden. De finals met ook alle merchandising erop. Dat is ongelooflijk wat dat in zo'n land teweeg brengt. In Nederland vinden we de topsport, maar tot hier. Maar als je dat daar ziet, hoe groot dat allemaal is, dat is onvoorstelbaar. Dus ja, we hebben in één keer de primeur hier, dat, dat ton ik in dit geval. Dezelfde, dezelfde moment. En hetzelfde ik heb daar tweeën al extra vakantie. Dus ik zat helemaal in die stemming. Die open Ook met golf daar nog gezien. Dus dat, dat zijn prachtige dingen als je ziet hoe ze daar met sport op gaan. Laat ik ja. me algemeen even trekken. Heb je er wat van geleerd? Dingen waar je nog wat aan hebt? Nou, het is zo dat die hele, hele branding. Uh, zij, zij keren dus in zo'n laatste serie wedstrijden... Uh, alle shirtjes worden veranderd. Alle logo's worden veranderd. Uh, onder het mond van, ja, uh, als jouw ploeg daar de speelt, wil je dat shirt dus ook hebben. Wil je ook dat petje hebben, wil je ook normaal uh, als maar op. Dus spelers spelen, ze dus krijgen een compleet nieuwe outfit aan, met allemaal de finals erop. En dat is, als je daar eens in zit, dan wil je van dat jaar, wil je dat gewoon hebben. Dus, uh, ja, als het AZ-auto een keer zover komt, zou dat mooi zijn. Bij de beker krijg net voor elkaar met wat t-shirtjes, maar zo groot als het daar is, dat is ongelooflijk. Ja. Ja. Daar ja. gaat het allemaal, ja. Maar, maar de achterliggende gedachte is gewoon, en dat vind ik wel heel goed, dat ze afhankelijk zijn van het publiek van de buitenkant, die brengen het geld naar binnen. He, en zijn daar ook heel erg meewerkend naar het publiek toe. He, bijvoorbeeld de, de pers mag in de kleedkamer... tot tien minuten voor een wedstrijd. Nou, iedereen kan ervan profiteren. Echt het bewustzijn van het publiek. En wij zijn nog wel eens arrogant uh, hier. En er gebeurt in een, leuk, bij in Nederland. een leuk incident, of bijzonder incident... dat is misschien ook met een relatie tot aanzet. Bij ons gaan mensen wel eens een minuut of twee, drie, vier voor tijd weg... als er een bepaald uitslag op het bord staat... want dan kan je iets eerder met je auto. Dat irriteren heel veel mensen eraan. aan... En wij eigenlijk ook. Uh, dat gebeurde ook in die uh, zesde wedstrijd. Want ze stonden met nog 30 seconden te spelen. Uh, We hebben matchpoint. Maarten. 13-14 de stand in de vijfde set. En dat betekent matchpoint voor Portugal. Maar ook meteen de time-out aangevraagd aan Nederlandse kant. Ja, toch, als je die time-out nog hebt, roep ze maar even weer bij elkaar. Laat Portugal niet in een ritme komen. Misschien zijn dat de argumenten. Of misschien toch nog even de boel goed neerzetten. Maar het matchpoint is voor Portugal, waar Nederland toch een paar punten voorsprong had in deze vijfde set. En ja, normaal gesproken mag je dat toch niet weggeven. Maar daar lijkt het nu toch aardig op. 13-14, één puntje verschil tijdens deze time-out. Nou, dan gaan we verder met... We hadden het over het publiek en alles ja. wat, wat goed ging rond het publiek. Uh, in Brazilië gaat het wat minder. Daar is de Confederations Cup. Dat is de generale repetitie voor het WK voor volgend jaar. Uh, maar ja, het evenement is nu een beetje een voorbode van wat komen gaat. Althans laten we hopen dat dat niet zo is. Uh, Brazilië staat stijf van de protesten. En ook veiligheid van spelers en officials staat vaker ter discussie. Want er gebeurt ook nog wat met uh, auto's van, uh, van uh, officials. Uh, Robert, wat vind je van deze situatie daar? Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. Uh, ik, heb het, ik had het gevoel eigenlijk al drie jaar geleden... toen ik uh, op het WK was in Zuid-Afrika. Dan denk je ook van, hè, een land dat zoveel problemen heeft... Uh, zit dat land dan wat te wachten op een WK-voetbal... waar exorbitante bedragen worden neergelegd voor stadions. Ik vond het toen heel erg verpand dat je in een stad als Port Elizabeth... Een mag is het, je er even, sorry? Er even ja, We gaan even, even, even <laughs> terug naar het <laughs> Maar Benut. Ja, en dan kan het heel snel voorbij zijn. Het is stil in de hal en dan weet je het al, Portugal heeft gewonnen. 13-15 was het in de vijfde set. Uiteindelijk een blok dat de beslissing brengt. En ja, eerlijk gezegd, als Nederland voluit was gegaan in deze wedstrijd... en alles had uh, benut, dan uh, hadden ze toch van dit Portugal moeten winnen. Maar te veel fouten aan de eigen kant. En dat kost je dan toch de overwinning. Morgen mogen ze op herhaling, dat is dan het voordeel. En dan kunnen ze de lessen van vandaag nog even goed doen uh, vanavond. De analyses maken en dan zullen we morgen zien... of de tweede wedstrijd tegen dit Portugal wel gewonnen wordt. Vandaag dus verloren met 3-2. En daardoor wordt het moeilijk om eerst te worden in de pool Nou, dat, dat geeft dus inderdaad gewoon exact wat zei, de status aan van het Nederlandse team. Dus hebben we niet gezegd dat zij zomaar even winnen van ons Portugal. Uh, ik denk dat die eerste plaats lastig wordt. Ze moeten ook nog naar Zuid-Korea uit, Finland uit. Want ze, zo laatst op de Wild ze maar twee keer thuis spelen en drie keer uit. Het zal erop hangen. Maar goed, nogmaals hebben we ook helemaal, ook helemaal niks te zoeken... in de finale, als je heel eerlijk bent. Nee. Um, goed, we hadden het over de Confederation Je was bezig over Brazilië. Je begreep een beetje... wat, uh, wat de mensen daar vinden. Uh, een, een land in problemen. Maar ja. is Brazilië... wel een land in problemen? De economie loopt daar enorm goed. Ja, en tegelijkertijd zeggen mensen nu ook inderdaad... Van, er worden exorbitante bedragen uitgekeerd aan stadions... Uh, aan, aan wegen, noem maar op. En uh, inderdaad een hele pijnlijke uh, opmerking van, uh, van Ronaldo. Die zei van ja, een, een WK bouw je stadions... en geen ziekenhuizen. Maar als mensen het gevoel hebben dat ze veel te weinig ziekenhuizen hebben, dat er veel te weinig zorg is... dat er veel te weinig steun is voor, voor mensen die het niet breed hebben... dan ga je dit natuurlijk krijgen. Alleen aan de andere kant staat natuurlijk de FIFA enorm onder druk. Als, als je nu de Confederation Cup zou staken... Ja, dan kan je bijna al gewoon het, gewoon het WK weghalen volgend jaar. En misschien ook wel, nog wel de Olympische Spelen. Dus, ik ben heel benieuwd wat kant het op gaat, uh, maar dat ook mensen als PLA uh, zeg maar, en, uh, hè, en ook Ronaldo onder druk staan. Dat aan de andere kant, hè, ook een heel bekende speler als Romario, zich juist sterk maakt voor een sociale protest. Geeft aan dat het uh, ja, diep wordt, want voetbal is altijd ja, een, soort is een sport die volslagen onontastbaar is hè, in Brazilië. verenigt het volk. Maar als zelfs daar nu dit wordt aangegrepen voor deze protesten protest, ja, dan, dan zit het heel erg diep. Ja, wat, wat gaat dit betekenen voor volgend jaar dan? Ja, het is, het is altijd onzeker. Uh, kijk, Robert gaat het landen, de economie is inderdaad heel goed. Alleen de verschillen in het land zijn heel erg groot, tussen ja. rijk en arm. Ja. En dan krijg je ook maatschappelijke onrust uh, in, de, in dat hele verhaal. Ze hoort natuurlijk bij de, officieel bij de BRIC-landen, dus de, de landen die het economisch gewoon goed doen. Die in opkomst zijn, dus daar zit volgens mij ook niet vast. Alleen ja, als je aan de ene kant, mensen hebben die gigantisch veel verdienen... en mensen verwachten, denken dat er corruptie is, dan gaat die onderkant, die gaat ze bewegen... Ja, en tegenwoordig zie je dat, in het Midden-Oosten op andere plaatsen... dat dat een hele makkelijke manier is om iets in gang te krijgen. En als er dan ook nog een gigantische media-aandacht op zit... dus zij zien dit als een wapen, dus het is... Ja, de media zijn er, dus, dus ja. je kan ja. alles laten zien, hè? Ja, dat klopt. En aan de andere kant is het ook een dubbele moraal. Als je zo'n land het niet toewijst, drie, vier jaar geleden... dan roepen ze, ja, belachelijk, wij zijn een voetballand... we willen het ook een keertje hebben. En nu krijgen ze het, ja, dan krijgen ze de categorie... onbeheersbare zaken, dat er ook iets gebeurt... Ja, wat, wat, uh, wat ze toch moeten gaan managen daar in het land. Want anders dan, uh, krijg je grote problemen. Ja, ligt daar niet het grootste probleem. Het managen van, van dit soort problemen. Ja. Want als je ziet hoe de politie ingrijpt... dan denk je van ja, uh, je, je kan het ook anders doen. Nou, het managen... Ik denk, uh, kijk, als er zo'n gigantische... Uh, uh, televisieaandacht is... dan wordt de sport als middel gebruikt. Dat hebben we ook in China gezien en dat zien we elke keer weer. Het algemene probleem is, en dat hoor je steeds, corruptie, de zorg en het onderwijs. Dat hoor je elke keer. En dat moet aangepakt worden. En wij verbinden het nu met sport, maar het is eigenlijk een algemeen probleem. En er wordt net even gezegd, de FIFA onder druk. De FIFA heeft er ook voor gezorgd, hè? want ze zijn ook verplicht om zulke stadions te bouwen. Maar dat Moeten gewoon... dit soort landen nog aangewezen worden? Nou, ik, dat is gek, gekke. Ik, uh, ik had ook een heel dubbel gevoel toen bij het WK in Zuid-Afrika. Wat ik uh, wilde vertellen, kwam ik in Port Elizabeth... Uh, waar ze een gigantisch nieuw stadion bouwden... terwijl er helemaal niet eens een club is die er nu in gaat spelen... waar ook nog een keer één op de drie mensen in al die, al die townships... Uh, HIV besmet waren. Dan denk je, jongens, zitten die mensen hier te wachten op, op, uh, uh, op een ziekenhuis... extra meer of op meer middelen... Uh, of op een stadion. Het gekke is dat het toch een soort nationaal trots was, ook omdat het de voetbal de sport was van de, van, de, van, de, van de zwarte bevolking, om het toch te houden daar. Ze van, maar jullie komen wel daardoor naar ons land, jullie zien onze ontwikkeling. we zijn toch trots dat we nu meetellen voor het Fond van de Wereld. Dat gevoel is nu, denk ik, in Brazilië heel snel aan het weg hebben eigenlijk, ja. denk ik. Uh, moeten we het nog over het toernooi zelf hebben, Tom Gerberans? Uh, Tahiti nou, gezien? Nee, ja, ik, ik, ben, ik ben een dag of drie, vier weer terug van vakantie, dus ik heb inderdaad naar uh, het zitten kijken, niet naar al die wedstrijden. Ja, dit toernooi heeft mij niet veel waarde. Ik, uh, ik heb nog geen wedstrijd gezien hiervan. En ik volg in de krant een kleine stukjes in de uitslagen. En denk, nou laat maar. Dus ik moet eigenlijk vragen, heb je nog talent ontdekt... en nieuwe transfers voor AZ bij uh, het, <lacht> het Nou, bij het heb ik wel een paar uh, interessante <lacht> mensen gezien. Maar die kunnen we denk ik niet zo betalen. Zelfs de wisselspelers niet hoor, op die, op die banken bij, bij dit soort sporten. Nee, maar het is, het is inderdaad zo. Het is een, het is een soort, uh, ja, moet ik zeggen, een exhibitietoernooi... van eens een keer laten zien of ik een keer proef voor wat er volgend jaar moet, moet gaan gebeuren... Ja, eh, het, is, het is ook nog een verkeerd gepland, want iedereen moest straks op vakantie... dus ze komen al weer half bij de clubs aan. Ik, ik, ik snap die planning nooit zo heel goed, hoor, in, de, in het voetbal. Nou, een jaar voor het WK. Het, het moet, hè. Het is een soort van voorbereiding op het WK. Ja, nou, dat is het wel. En ik vond het wel interessant. En Brazilië vond ik heel erg goed. Spanje ook. En Spanje viel me eigenlijk het meest mee. Maar eigenlijk, de ploeg die het meeste progressie heeft gemaakt... is Japan, ja. naar mijn idee. Ja. En die verloren van, helaas van Italië met 4-3, maar waren veel en veel beter. En daar, zie je een, daar vindt een ontwikkeling op dit moment plaats. Maar voor Hoeveel... een hele Neymar zeg was Nijmar. Hè? Natuurlijk de grote de nieuwe ster van het Braziliaanse voetbal. Die ook naar Barcelona gaat. Zelfs op hem wordt nu zeg maar, de kritiek geuit. Van, ja, leuk allemaal, dat is een fantastische salaris. Maar zijn doelpunten, die altijd gewoon wat het mooist was... Ja, die, die verbinden de volk blijven ook al niet meer. Hè? Dus het is wel heel erg interessant om dat, om, om dat te gaan volgen nu. denk ik, Maar ik vond, wel, ik vond hem ook wel weer... Ja, hij gaat nu ook wel echt waarmaken waarom hij dit soort transfers uh, maakt. Zeg maar, ja. Waren de media voorbereid op, op, op, op wat er allemaal ging gebeuren? Denk het niet. Maar dat is natuurlijk altijd, is natuurlijk altijd wel, wel, wel interessant als je daar puur heen gaat voor, voor, voor een sport. Ja, de de meeste niet. kranten sturen natuurlijk hun, hun sport. Hun uh, ja, dan, dan hoor je ook wel vind ik uh, ja, uh, iets verder te kijken dan je eigen sport of dan, dan alleen het stadion, lijkt mij, zeker in land als, als, als Brazilië. Maar ik ben heel benieuwd wat kant het op gaat. Ik vroeg er net al, uh, toch Brands. Uh, uh, nog transfers bij AZ? Nou, in de tijd dat ik vakantie was, hebben we drie spelers aangetrokken. Dus dat ging heel goed. Dus we hebben de zaak uh, weer behoorlijk op orde. Als je praat over de start van het nieuwe seizoen. Die begint... Uh, even kijken, wij gaan aanstaande dinsdag beginnen met trainen. Mm -hmm. En ja, de enige die op dit moment spelers sp sp sp sp sp sp zijn... zijn Valkenburg, uh, Boymans en, en Maher. En hoe is het met Maher? Oh, Maher is goed. Die gaat ook een week vakantie vieren. <laughs> maar met de transfer van Maher... Wij hebben bij PSV een, een bot neergelegd. Die hebben zich bij ons gemeld. Die hebben ook iets neergelegd. We hebben gezegd, dit willen wij er graag voor hebben... En dat ligt in mijn wat PCV. was dat bedrag? Nee, dat, dat, dat, daar doen wij nooit uitspraken over. Nee, nee. Dus dat is uh, maar handig zo. Ja, je leest allerlei bedragen in kranten. Dat is wel grappig als je in de wereld werkt. Daar klopt wel heel weinig van, kan ik kan ja, vertellen. Ja, nou, maar dat komt omdat je geen uitspraken erover doet. <lacht> zeg maar gewoon ja. tonen dat of 9 miljoen is gelijk duidelijk. Nee, we dat ik wel, dat wel we achter we achter we we 8 zijn overigens landen bij. Dat moet ik eerlijk zeggen. Met waar de regels zijn. Als je een Portugal-transfer doet, is verplicht om dat op de site te zetten. Ja, ja. Dus dan, dan moet je gewoon bedrag noemen... en dan weet iedereen uh, waar, waar, hoe, dat, hoe dat in elkaar steekt. Maar goed, in Nederland zijn we ook wel eens gehouden aan beursregels. Als wij zaken doen met Ajax, dan moeten wij tekenen... voor geheimhouding bijvoorbeeld. Want ja. vanaf de beurs mag dat bijvoorbeeld niet. Dus we zijn er links en rechts allerlei bepalingen... die het uh, altijd niet even makkelijk maken. Maar, maar goed, uh, we, we gaan kijken. Ja, nu, nu hoorde ik van de week... Ajax heeft gezegd, we hebben geen belangstelling <laughs> meer voor Maher. Uh, maar ik hoorde iemand van AZ uh, Stewart, geloof ik, zeggen... ze hebben nooit belangstelling getoond. Nee, dat, dat is een grap. Als je lang genoeg in de voetbalwereld mee loopt... dan maak je alles een keer mee. Dan moet ik eerlijk zeggen dat Overmars een prima kerel is hoor. En een hele sympathieke collega ook. En, uh, de directeur van Ajax, ja, ja. Dus die zal het ook heel positief bedoeld hebben. Er stond heel veel aandacht in de krant. Ajax heeft nooit gemeld bij ons. Dat was ze altijd keurig doen oh. als een belangstelling voor een speler. En in dit geval werd er een speler afgemeld... waar nooit belangstelling voor was getoond. Dus dat was ook alweer een primeur. En dat gebeurde, is nog nooit eerder gebeurd? Bij, bij mij nog niet. Nee. Dus ik bedoel, ja, wij kunnen ook een fax sturen aan AX, we hebben geen voor de Jong. Maar ik bedoel, dat soort dingen, dat is ongeveer in die orde vergroot. Hij zal sympathiek bedoeld hebben en voor AZ positief, hoor. Laat ik er even duidelijk over zijn. Maar het was nieuw. Maar de kranten, ja, die bestookten Ajax met... maar gaat of naar Ajax of naar PSV... En hij heeft duidelijk gemaakt dat dat AHS dus niet in beeld was. Dat is prima. Hoe gaan dat soort onderhandelingen nou? Je zegt, ja, we krijgen een briefje en er wordt een bot uitgebracht. Gaat dat niet telefonisch? Of gaat dat niet in een duister hotel waar je in een achterkamertje zit? Die tijd is voorbij, want wij kunnen nergens meer in hotels vergaderen. Dat als ik met Marcel Brand en een steward ergens ga zitten... dan wordt er al getwitterd en gedaan. En zelfs als ik gewoon het eten ga met een collega is het al mis... Want dan weet je overal of daar zijn ze mee bezig. Nee, het gaat heel simpel. Als een club belangstelling heeft, melden zich. Uh, die gaat dan uh, vaak met de speler even praten. Want je moet even kijken wie iemand wil. En ja, dan komt de onderhandelingen op gang. Een schriftelijk bot uh, komt dan uh, normaal gesproken binnen. Dat is de eerste keer dat wij een schriftelijk bot op mijn hebben gekregen. Mm -hmm. Want dan kunnen wij het als de we willen... De eerste keer, zeg je. Ja. Dat betekent dat er in, de, in de winterstop toen, nee. uh, toen er zoveel over gepraat nee. werd. Geen enkel... Nee. Geen enkel tot nu toe. Uh, hij kwam met de jeugd van AZ. We hebben nooit een schriftelijk bod gehad. En waarom moet dat schriftelijk? Want dan kan je een transferwaardeverzekering afsluiten. Dat als er wat gebeurt, dan kan je een transferwaardeverzekering. Ja, ja. Maar daar heb je een bod voor nodig. Dus daarom zetten we, moet dat op papier. Maar goed, dat is de eerste keer dat het gebeurd is. Uh, nou, dan gaat het een paar keer eerst telefonisch heen en weer. En dan uh, hebben wij, nou, zullen we aangeven wat wij denken uh, te willen hebben daarvoor. En dat ligt op het bij PSV. En uh, jouw verwachtingen? Ja, ik heb alles meegemaakt. Elke verwachting die ik uitspreek hier, die uh, kan morgen teniet worden gedaan... Want ook PSV moeten met de speler nog uitkomen. Dus eh, ja, volgens mij is het wel hele serieuze belangstelling. En meestal gaat dat wel goed. Maar je kan me rustig volgende week bellen. En dan blijkt dat het toch weer niet goed gaat. Als voetbaldeskundige, uh, wat je toch ook een beetje bent. Uh, ben je niet verbaasd dat Ajax geen belangstelling heeft? Nee, het is welke filosofie erop op, loslaat. Uh, ik, ik weet dus niet uh, hoe het met hun spelers wie de weg gaan. Uh, Eriksen wordt er gezegd. Maar goed, ik lees ook alle kranten alleen maar. Uh -huh. Nou, dat is, is ook allemaal nog niet, niet opgelost. Misschien hebben ze een andere speler op het oog die ze graag willen hebben. Uh, uh, uh, Overmaat zei dat niks te maken met met de vraagprijs van AZ. Dat klopt, want uh, dat hadden we nog nooit aan niemand <lacht> verteld. Dus al die verhalen die ik overal las in de kranten, is allemaal prachtig. Maar wij hebben dat nooit gemeld aan niets en niemand. Nu voor het eerst aan PSV, hoe wij erin zitten. Uh -huh. En dat hebben we nog nooit hoeven te melden. Dus het is wel grappig hoe dat allemaal een eigen leven gaat leiden. Maar dat is ook de wereld waar ik in werk. Ja. Voor jou een nieuwtje, Ton, dit? Nee, maar wat me, ik me afvraag is... ligt de vraag en aanbod op dit moment, in dit concrete geval... ver uit elkaar? Hoeveel <lacht> miljoen? Hij kwam net zeggen, dat, nee, dat, maar, dat, dat, maar, dat is een definitie nee, kwestie. Maar, ja, maar relatief ver of niet? Ja, maar ik heb ook meegemaakt dat de, de, de laatste... de keer afketst op de laatste 200.000 euro... omdat beide partijen op een gegeven moment niet meer wilden bewegen... en het principieel werd. Mm -hmm. Dus de, de, de, de verschil heeft nog niet eens zozeer ermee te maken... De, ik denk, uh, ja, wij hebben ons botten... Volgens mij uh, is vrij helder hoe het in elkaar steekt. We hebben twee keer erover vergaderd met elkaar, telefonisch. En uh, ja, we wachten af wat reacties. reactie is. algemene informatie ben je goed, uh, Tom Gerbrands, ja, ja. <laughs> Echt concreet. <laughs> nee, maar, maar ja, dan moet ik de bedragen noemen hier. En dat is uh, de, de filosofie die wij dus niet hebben, dus dat doen we dus niet. Maar ja. voor die transfer is gunstig natuurlijk... dat het PSV heel veel miljoenen naar binnen heeft gekregen. natuurlijk. Hè. Lens 9 miljoen, Mertels 9 miljoen. Van een komt misschien ja. nog. Zeg, we gaan He? van uh, AZ naar een andere. Ja, wat moet ik zeggen? Subtoppen. Robert Veenstra is opgestapt als uh, voorzitter van Heerenveen. Hij uh, lag al enige tijd overhoop met supporters. En later ook met de club-iconen. de Haan en Riemer van de Velde. Uh, Veenstra zou volgens de Friese fans. een schrikbewind voeren. En daarom werd voor het Aberlijnsta Stadion. tientallen meter prikkeldraad geplaatst. Een grenspost met slagboom. Heb je allemaal gemist <laughs> uh, tijdens je vakantie? Uh, toon. Uh, op een spandoek stond welkom in Noord-Koreaans Heerenveen. Ja, uh, de trainer Foppe de Haan juichte het besluit van Veenstra wel toe. Heel kort uh, zou je kunnen zeggen dat hij eigenlijk gewoon in, uh, in, uh, in het voetballen niet past. En bij uh, Veen vond ik, maar dat is mijn persoonlijke mening, hè, al helemaal niet. Ik vond uh, dat het, uh, of ik vind dat het een... Uh, hij zou best wel heel veel kwaliteiten hebben. Maar die kwaliteiten zijn op een heel ander gebied dan wat naar mijn idee of naar ons idee in de voetbalrij nodig is. En dus, laten we zeggen, kennis van sport. Uh, uh, uh, uh, goed gevoel met mensen. Uh, uh, ook uh, goed kunnen communiceren naar de buitenkant. En als het uh, een keer niet goed gaat, ook durven uit te leggen van het gaat niet. Daar, maar niet uh, ja, hij was eigenlijk altijd maar uh, met een soort loopgravenoorlog bezig. Nou ja, dat, dat stoorde enorm. Hij voelde de cultuur van de club niet aan? Nee, dat... Nee. He, de, dus ja, ik... Ja, ja, ik blijf weer bij je. Maar ja, ik vind dat, dat, dat een, een voorzitter van een club... die moet belangstelling hebben voor alles. Die moet weten wat er op het veld leeft. Die moet weten wat op het trainingsveld leeft. Niet achter de komma maar gewoon belangstelling. Maar ook aan de andere kant, wat vindt de sponsors, wat vindt, Nou, daar had hij, naar mijn idee, veel te weinig uh, interesse voor. Fopper oud-trainer van Heerenveen. Uh, Robert, uh, subtiel onderuit halen noemen we dit? Nou ja, nee, dat is, dat is natuurlijk alles behalve subtiel. Maar er was natuurlijk een, een enorme oorlog gaande. Ik weet al, een aantal maanden geleden hadden wij, denk ik, als eerste het verhaal. Met mijn collega Willem Veenster met een ja, V. Ja. Die toen ook al uh, ja, schetste het beeld bij Heerenveen zelf. Hè, uh, ja, het schip hij voerde. Dus, dus één ding wat ik wel vind als, zeg maar als kanttekening. Veenster kwam uh, in de periode dat Heerenveen heel veel schuld had. Hij moest dus inderdaad saneren. Nou, daar weet ik ook zeg maar, alles van hoe het gaat. Daar werd hij daar ook ook echt vraag, voor, voor ja, binnengehaald. Hij moest saneren, ja. want er waren echt miljoenen ja. schulden. Dus uh, dan is de vraag hoe je dat doet. Uh, uh, doe je dat gewoon eerder, dat gewoon bot uh, en zorg dat je alles kapt, et cetera. En schets je ook weer een nieuw perspectief. Dat is denk ik niet gelukt. Dat is natuurlijk toon bij AZ wel gelukt. En blijkbaar heeft hij het ook gewoon op een manier dat gedaan bij AZ... waardoor de mensen erin geloofden en, en in meegingen... He? naar het schering En bij Heerenveen ja, was het heel lastig. En mensen hadden het gevoel, wat je ook had bij PSV... dat, dat die clubcultuur in gedrang kwam. Bovendien was het natuurlijk één icoon... Van der Velden, Riemen van de Velden, die daar die altijd overheen zweeft. Ja, die, die moet je een plek geven in dat, in dat verhaal. Die, die moet je er toch bij betrekken. haar is natuurlijk een tweede icoon. Die mensen moet je wel een rol geven. Als je die op een gegeven moment opzij gaat schuiven... weet je gewoon dat mensen zich tegen je gaan keren. En als je dan alleen maar een botte bent... zonder afwint hebben met voetbal, ja, dan uh, is dat klaar. Riemen en Foppen over het hoofd zien. Is dat het grootste probleem geweest dan Gerbans? Ja, voor ja, het... het hoofdstoten, hè, met name. He? Voor het hoofdstoten vooral, ja, dat ja. natuurlijk, ja. ja. Ja, het is altijd, je praat nu over een collega-club en zelfs een collega-directeur... die het mm -hmm. tot verkort was. Uh, kijk, intern weet ik niet precies hoe het zit. Uh, Foppen, de, de Haan, die geeft daar een kwalificatie over. Die zit daar bovenop. Dus ik, ik denk dat hij redelijk door heeft wat, wat, wat daar onvergaan is. Uh, ik, ik maakte hem als collega in vergadering bij de Eredivisie enzovoort. En uh, ja, dat, dat ging prima. Ik bedoel, uh, dat was niet uh, het interne bij Herenveen Aan de andere kant moet ik eerlijk zeggen... het is blijkbaar moeilijk vakkend worden, directeur bij voetbalclub. Want ik heb eens dus even zitten kijken hoeveel... Uh, Directeuren zijn gewisseld het laatste jaar. Mm -hmm. En dat waren in de Eredivisie al zeven. Dus zeven zijn er al vervangen dit jaar. En er zijn nog zes die pas twee jaar werkzaam zijn ongeveer in de Eredivisie. Dus 30% heeft een wat langere staat van dienst. En de rest is een komen en gaan. Dus blijkbaar is dat ook wel een vak om, om zo'n omgeving... en zo'n uh, want je hebt met supporters te maken, met sponsoren, met de media, met jezelf. Uh, dus dat is nog wel een redelijk vak aan het worden, geloof ik. Ik zit te rekenen. Ben jij al de oudste gediende? Nee, dat is Hans Nijland. Ja, ja. En voor mij ben ik dan redelijk daarna. <laughs> en dan krijg je dus uh, Erik Gudde, die ook zoiets heeft beleefd bij Befijnoord. Maar die heeft door moeten doorknokken. Dus die, die Zijland, stond ook uh, bij Groningen, ja. Ja, precies. Ja. En Erik Gudde, bij Fijnhoord, die heeft hartstikke hard moeten knokken. Want ja, daar stonden ze ook zelfs ja. met uh, gestolen uh, getrokken pistolen, de politie, de supporters tegen te houden. Maar die heeft geknokt en gevochten. En die heeft weer een redelijke positie op dit moment. Dus zo moeilijk is het vaak af en toe. Ja. Uh, ja, jij wil ja, nog jij bent steeds over uh, collega-algemeen directeur... maar in de krant lees ik steeds voorzitter. <laughs> ja. Wat is daar... Uh... Ja, dat klopt. Dat is ook een beetje wonderlijk allemaal. Ik, ik, bij AZ hebben ze twee directeuren. Directeur Algemeen Zaken en voetbalzaken, Het is helder. Twee hoofdige leiding. En de een, voor voetbal moet je bij Ernst Stewart zijn... en bij de rest, kan bij mij terecht. Uh, dat model dat kennen overigens heel weinig mensen. Ik hoef niet zoveel voetbal te vertellen... dat Ernst Stewart wel en Gert-Jan Verbeek. En hier hebben ze inderdaad bij Heerenveen... de constructie van voorzitter. dus is echt boven alles... En dan, dan, dan ga ik de Valk al in dat je ook over alles een mening moet hebben. Dat je ook over het voetbal een mening moet hebben. Dat je over coaches een mening moet hebben. Ja, en dan, ja, dan is een achtergrond wel belangrijk in die wereld. Maar hebben ze wel een algemeen directeur dan? Of niet? Nee. Oké. Want Johan Hansmauw is natuurlijk een beetje de algemeen manager van de club. Hè. Die was eigenlijk degene die. die de die, het voetballer Ja, die ja. ook natuurlijk de Vopper aan uh, flink ondervormde. Want die, die kwam op een gegeven moment tussen twee vuur te liggen. Ik heb natuurlijk een raad van commissarissen beheerd. Die eigenlijk zo... Ja, die eigenlijk neutraal hoort te zijn. En die eigenlijk zo op de hand was ja. van Veenstra. Nou, toen ook VI. Afgelopen we week ook een keertje alle, alle mails legden. ja Toen was het natuurlijk helemaal duidelijk dat, dat het einde daar was. Maar ja, Johan Hanspels zat ook gewoon tussen twee vuur. Tussen de ravencommissaris in, tussen Veenstra in. zijn angstcultuur. Wie regelt wat? Hè? Als je iets zei tegen Veenstra, dan ging het ook gelijk naar de ravencommissaris en terug. Ja, ik denk dat dat bij, bij AZ. Nou, ik weet toevallig erin zitten, maar daar hoor je helemaal niets over. Veel van de commissaris. Ja, voetballend is het is natuurlijk het afgelopen seizoen, vooral in het begin, helemaal fout gegaan. Uh, halverwege, of liever gezegd in de tweede helft van het seizoen, is het bij Heer behoorlijk opgepakt onder van Marco van Basten. Ja, dat klopt. Nee, maar kijk, als je praat ook over wat er gaande was, wij hebben ook een heel lastig seizoen gehad. We hebben ook uh, redelijk in de buurt van de 15e, 14e plaats uh, geworsteld dit jaar. Wij komen nog maar Maar ik een prijs. heb nooit gehoord van die moet weg bij AZ of die nee, moet dat, weg dat bij klopt. AZ. Dat nee, maar dat, is, dat heeft met de stijl en structuur te maken. Ik bedoel, je moet een soort eenheid van leiding creëren met elkaar en dan kan er binnen wel een keer roken. En datzelfde geldt overigens met boegbeelden eromheen. Dat als je praat over boegbeelden bij een club, die horen erbij. Dus ze zijn weg, nee, die zijn niet weg totdat ze dood zijn. En ze zijn erg belangrijk altijd op En dus moet je een relatie daarmee opbouwen en uh, daar iets mee hebben. En uh, ja, als je het tegen gaat krijgen, dan, dan heb je probleem. problemen. En dat, dat zijn we, althans bij AZ ons altijd wel bewust. We proberen echt iedereen te koesteren. Oud-trainers, oud-voorzitters, enzovoort. En soms op de achtergrond. Maar dat, daar zijn we wel mee bezig. Hoe is het met de achtergrond van jullie uh, grote boegbeeld? Die is gering. Ja. Nou ja, Wiesland die heeft, uh, die heeft persoonlijk heeft die uh, redelijk goede fases... en dan weer mindere fases. Persoonlijk heeft hij natuurlijk het nodige meegemaakt. Maar goed, om even wat aan te geven... Uh, ja, gemiddeld één keer per twee maanden ben ik bij hem. Uh, alleen maar om een kop koffie te drinken... en eens dus even erbij te praten hoe het met ons gaat, met, met hem gaat. En, uh, dus je houdt die relatie op die manier uh, in stand... zonder dat hij natuurlijk een, op dit moment een rol uh, vervult bij de voetbalclub. Ja. Denk je dat er ja. grotere veranderingen komen bij Heer de Veen Robert? Nou, Kijk, het lastige was. Hè, je merkt al, bij de al helemaal aan het begin van het seizoen. Hè, dat Marco van Bastel zei: van, Hij heeft mij beloofd dat ik mocht investeren in de club. de hele aanval was, was verkocht hè, voor heel veel geld. Toen bleek nou ja, het die niet. Die werd eigenlijk pas verkocht toen het seizoen ja, al bezig was. Hij, hij was getekend en ze waren <hij> weer weg. Maar, omdat ze natuurlijk zoveel miljoen verlies hadden, dat het geld was dringend. Nou, en ondanks die miljoen inkomsten stond er nog steeds die van 7, 8 miljoen in het rood. Dus dan merk je al: hè, Het zou hetzelfde zijn als bij AZ. Uh, Bijvoorbeeld, Jan ineens al zeggen: van, Hé, hey, mij is van alles beloofd. Kon je niet aan. Dan, dan weet je al dat, dat er iets breekt. Er is al iets fout gegaan in de communicatie. Dat wordt dan haastig bijgeleverd. Toen Voel je al van, ah, dit, dit gaat niet goed komen. Ja, ik denk, ik denk dat ook de commissarissen weg moet. Als je, als je bij Heerfijn echt een nieuwe start wil maken, en misschien ook wel Johan Hans, moet je echt allemaal nieuwe mensen neerzetten die die clubcultuur terug gaan brengen. En de vraag is: je, dat kun je dat doen met de, met, met de bestaande mensen? PSV is dat een voorbeeld. Toen je zegt van ja, jongens, de clubcultuur, voor wat het dan is, is aan, is aan het weg hebben. Wij al kennen ons niet. Moet je dan dezelfde mensen een herkans geven om dat weer op te bouwen? M bedoel je daar ook Marco van Basten mee? Nee, denk ik niet. Nee, ik, denk, ik denk als Marco daar, daar gelukkig is, uh, dan moet hij zeker blijven. Uh, hij heeft natuurlijk wel, wel een hele moeilijke periode gehad. Ik denk dat Marco wel graag garanties wil van jongens. Kan ik nou mijn team opnieuw gaan investeren, ja of nee? Als hij dat niet kan, dan blijft Heerenveen ook gewoon plaats 19 al spelen. Dus, maar uh, dit, ja. met dit soort gesprekken voer je dus voordat een coach wordt aangesteld. Precies, we hebben geen ja. Jan van Beek bij AZ gehad. En wij moesten echt alles verkopen wat goed kon voetballen. Ja. Want wij moesten 25 miljoen oplossen. En toen hebben we het GTA van Beek gezeten. Ze dus, zei: ja, Luister, dit is aan de hand. Dit gaat er gebeuren. Ja, uh, wil je het? Is prima. Nou, toen hebben we wat afspraken erover gemaakt hoe we dat gingen oplossen. Dus 30% herinvesteren en de leiding zo met elkaar blijven... om dat drie, vier mm -hmm. jaar lang te gaan uh, oppakken. En daar, je kan er alles over zeggen. Hij heeft een hoop dingen geroepen, maar niks over de hele transvers. Ja, nee, dat is in het begin goed doorgesproken. Dus ja. de eerste gesprekken zijn vaak de belangrijkste. Ja, het ja, ja. Maar als het ja. daar fout gaat, dan weet je gewoon... dat dat, dat, ja, dat, dat blijft je achtervolgen, het hele ja. seizoen lang. Feestra, ja, uh, Ton, kwam, kwam uit het zakenleven. Moet de voorzitter, de baas van een, van een betaald voetbalorganisatie... uit de sport komen? Ja, nou, de praktijk gaat het nu zo langzamerhand uitwijzen natuurlijk. We zien het ook bij Arjen. Ajax, maar volgens mij is het geen verplichting. Als er, ja. wordt, ge als er wordt gezegd, hij moet eh, belangstelling tonen... dan hoef je niet uit eh, het voetbal te komen natuurlijk. Hè. En dat is het misschien. Belangstelling en logisch nadenken, denk ik eigenlijk. Maar wat ik me afvraag is, gaat hij nu met een afkoopsom weg of niet? Want dat is nogal belangrijk, omdat er gesuggereerd wordt dat hij opstapt. Nou, dan hoort hij geen afkoopsom. En ik dacht ook aan, aan McLaren... Die nog iets me, uh, meegekregen heeft. <lacht> ik, vind dat, ja, maar ik vind dat raar als hij een afkoopsom som kreeg. Ja. Uh, ja, er, komt dus, er komt nu een soort, ja, een soort onderzoek alsnog. Dus ja, ja, okay, uh, maar hij is zelf opgesnapt. De koffiehut ja, is al weg. Maar het gaat nu meer nog om die aan commissarissen. Om de positie van de handelsmaatschappij. Die gaan nu weer de hele club doorlichten. Ja, dat lijkt mij, uh, nou, de volkskant ziet dit wel even uit. <lacht> ja. dus dat, uh, dat toch voor, wel wel voor jou, jou ook nog uh, even die vraag. Uh, ja. uh, moet de voorzitter van een betaald voetbalorganisatie uit de sport komen? Nou, niet per se, maar PSV is een ander voorbeeld, hè? Ja. Uh, melk, Melkboer, zal ik maar zeggen. Kan en dat die is heel kijk Ja, dat is een maar beetje... Goed. Een nee, maar goed, het gaat uit een van, heel andere, nee, ik, een heel ik, ik andere snap, tak. Ik snap ja. je bedoeld. Ik, ik, bedoel, ik zit nu straks voor 12 zo'n bij zet. Ik zal altijd de volleyballer blijven die bij een voetbalclub zit. En die, dat uh, stigmatiseert. Dat, dat gebeurt ook heel wel in de voetbalsport. Dus iedereen krijgt dan een etiketje erop. Ja, het gaat me net hoe je je opstelt in dit hele verhaal. En ik, uh, wat ik net vertelde, vaak heeft het ook met structuur te maken dat, zoals ik het net uitlegde... kan een steward en een van Beek voldoende over voetbal vertellen... en hoef ik dus niet in praatprogramma's over voetbal. En als je die in die rol blijft, dan, dan maakt het allemaal niet zo gek van uit. Dan is het goed organiseren. Dus het heeft ook heel erg met je organisatiemodel te maken. Ja, en met succes natuurlijk. Ja, ook dat kan heel erg ja. meespelen, ja. Um, goed, we zijn vanzelf ook een beetje op de, de transfercarousel uh, gekomen. Uh, die is begonnen bij PSV, uh, Lens... en uh, waarschijnlijk ook uh, Dries Mertens, uh, die naar uh, Napoli gaat. Uh, grote schoonmaak bij PSV... Ja, daar zat het er om wel aan te komen. Ik lees nu weer uh, ook verhalen van, van, van, van collega's. Dat Brans nu wordt geroemd dat hij... Uh, nou, eerst, eerst was PSV een koopclub, nu is het weer een verkoopclub. Uh, maar ze hadden dit geld ook, ook heel hard nodig. Hè, omdat PSV in die zin ook nog steeds niet helemaal uit, uh, uit de gevarenzone was. Uh, maar ja, het, is, het, het is duidelijk gewoon dat, dat er iets moest veranderen na, na voorseizoen. Ze hebben heel erg gemikt op de korte termijn. Hè. We halen Dick Advocaat, we halen Mar van Bommel. Hè, we gaan, uh, met deze karakterjongens gaan we die titel halen. Nou, die bleek dus niet te koop, die titel. Uh, en nu zullen ze toch over een ander boeg moeten gooien. Dat gaan ze nu nog doen, denk ik. Ja. Uh, meer jeugd in pas. Ja. Denk je dat het lukt, huh, Ton? Nou ja, we, we hebben het over verkoop. Maar er zijn ook een paar spelers weg die heel veel verdienden natuurlijk. Ja. Engela van Bommel, Hutchinson, Bauma, Waterman. Dus dat is ook al uh, in hun voordeel. Ik, uh, ik denk dat ze het niet over een andere boeg gaan gooien. Uh, de, uh, ik denk wel dat ze op de, nu langzamerhand, en dat is al voorspeld... op de lange termijn gaan denken... He, met uh, cocu, de jeugd inpassen enzovoort, He, en dat lijkt me goed, uh, lijkt me echt goed. Ja, want dat korte termijn, even kampioen worden dit jaar. Nou, dus zijn ze behoorlijk tegenover. Ja, dit hadden ze natuurlijk al veel eerder moeten doen. Want ja. het blijkt ook natuurlijk een teken aan de wand. dat de vacature van de hoofdopleidingen bij PSV zeven maanden lang niet is vervuld. Hè. Dus dat is ook. Eh, en, en dat er dan iemand komt die ook niet echt uit, uit, uit de PSV-familie komt. Zeg maar, eh, maar dan van zijn zeg maar, plek Dat kan allemaal. Maar ze hebben nu ingezien dat het, gewoon, dat het zo niet kan. Hè. Dus dat, dat je inderdaad ook voor je, voor, voor, je, voor, voor je achterban. moet er meer do doorstroming zijn vanuit de jeugd. Ze hebben toch. Eh, het heeft toch heel erg tegen ze gewerkt dat ze vlak na die reeksoperatie die van de gemeente... Uh, ineens bij een team nog op het, op het bordes van zijn huis in ons... twee Dat kan gewoon niet doen. Dat heeft ze ook heel lang achtervolgd, uh, dat beeld. En ja, het zal, het zal zeker ook voor Filip voor, voor Cocu heel belangrijk zijn... Om, om in de rust, relatieve rust, hè, want hij moet toch meedoen... Uh, in ieder geval weer een nieuw, een nieuw elftal te kunnen opbouwen. Germaine ja. uh, Lens naar Dynamo Kiev, is dat een, een, ja, uh, een, een droomtransfer of een vlucht? Nou, voor ons is het ook een goede transfer. Want we hadden nog een doorverkoop zit <lacht> <resultaat> op, <lacht> op, op, op. Jullie verdienen er nog aan. Wij verdienen er. Ja. Ja. Dat klopt. Dus hij heeft hem bij ons Veilingen de Jeugdopleiding gezeten. Dus we krijgen wat solidariteit. Dus dat was voor ons best een. Uh... We hadden niet begroting staan. Dus dat levert ons weer wat extra geld op. Dus nee, maar het is. Uh... Maar ben je dan verbaasd dat het ook Kia voert? Ja, maar daar, daar kijken wij volgens mij verkeerd tegenaan in, in deze wereld. Omdat wij onze scope op Duitsland en landen om ons uh -huh. heen hebben. Uh, als je ooit Europees. En we hebben heel wat wedstrijden gespeeld. en dat is dat landen terecht komt. Nou, je wil niet weten. Wat voor complexen daar liggen. Hoe modern dat is. Uh, alle betalingen worden op tijd gedaan. Hoe die competities in elkaar steken. Ja, in Rusland zie je dat nu al. Uh, we hebben ook spelers Wermblom uh, gehad. En Elm die zitten daar nu bij CSK Moskou. Kampioen geworden. Als je hun verhalen hoort. Ongelooflijk. Maar voor een speler die uh, menen wil naar uh, Brazilië volgend jaar. Uh, is Dynamo Kiev dan de plaats waar je je waar kan maken? Nou, als ik liever ga volg. Als je speelt en hij checkt dat, uh, dat het allemaal go goed gaat. Dat is volgens mij de basis. En ja, zeg het maar, moet je dan in Engeland gaan spelen? Moet je... Dan moet ik me belangstelling zijn. Dus ik weet niet hoeveel belangstelling het geweest is voor Germain Lens. Maar uh, ja, PSV heeft voor mij goed gedaan. Ze hebben gecast, ze hebben er meer voor gekregen dan ze hebben betaald. Ze hebben bij ons opgehaald. <lacht> dus ik weet ongeveer wat daar gaande was. En dat, ja, dan is het zo'n moment. En ik denk ook Marcel Brunsen, een ervaren technisch directeur... Uh, die hebt vooruit natuurlijk best lastig gehad met uh, het feit dat geen heel waren. Maar we hebben ook een keer bij AZ meegemaakt dat we elfde werden in een jaar. En dan moet je goed en streng evalueren... Doorpakken, een aantal beslissingen nemen en dan een aantal dingen veranderen. En dan nou wil ik niet zeggen dat er gelijk bij ons leven dat een jaar later de titel op, dat zo makkelijk gaat het leven natuurlijk ook niet. Maar wat veranderingen doorvoeren mm -hmm. uh, geeft ook dus weer nieuwe energie in kan wel helpen, ja, ja. want dat zijn ze wel heel hard aan het doen: veranderingen aan het doorvoeren. Ja, maar ook allemaal veranderingen die heel veel geld opleveren. Want uh, als Mertens wordt verkocht in Napoli, en ik lees ook de mm -hmm. kranten, maar dan levert het ook blijkbaar weer negen op. En dus als je allemaal dit soort bedragen allemaal ziet, dan denk ik nou. Dan hebben ze een redelijk potje, wat, uh, wat Robert net zei, van om weer te herinvesteren. En dat komt uh, AZ natuurlijk ook goed uit. <laughs> dat weet ik niet. Ik niet dat ligt aan wie ze nemen. Nou ja, maar her heb ik begrepen. Ja, als dat goed tot een goed einde komt, dan wel. Maar waarom is het goed eigenlijk? Want jullie gaan dus ook missen. Je hebt er wel aankopen op gedaan, dat begrijp ik ook wel. AZ raakt natuurlijk elk jaar gewoon zijn topsperk kwijt. Dat zal niet anders blijken als IJs en PSV op termijn ook kwijtraken aan de klus in het buitenland. Het blijft toch jammer natuurlijk. Tuurlijk, hij wil zelf weg ook. Het is als je nu ziet dat spelers als Goedelje en ook andere spelers uit Zweden bijvoorbeeld, die allemaal graag een AZ omdat zij in een ontwikkeling vanaf een soort jeugdspeler plus... naar het fundament als profspeler... daar kan je bij AZ twee, drie jaar lang heel goed doen. En dan weet je ook zeker dat je kwijtraakt. En dat is enerzijds triest, zoals Ton zegt... omdat het wel altijd betere spelers zijn. Anderzijds hele goede spelers, Ellen. en zo, komen ook naar AZ toe... om dat twee, drie jaar het fundament te doen. En Den belen bijvoorbeeld. En gaan dan de volgende stap maken. En hij zit... Naar AIS en PSV kijkt is het eigenlijk hetzelfde, alleen een verdieping hoger. Ja. Uh, als ik ja. jou nou hoor, zo, uh, drie spelers zijn er al aangetrokken. Is dat gebeurd met het geld wat jullie eigenlijk al ingecalculeerd hebben? Voor maar her? Of kan nee. je dat straks ook nog allemaal uitgeven? Nee, uh, we wij hadden, wij hadden de zaken eigenlijk voorjaar financieel al op orde. En wij, dus wij, wij wisten dat we wat konden doen. En daarom konden we ook in juni al zaken doen. Als een van de weinige clubs blijkbaar in Nederland. Dus daar heb je een soort concurrentievoorsprong op andere clubs die nog eerst moeten verkopen. Daar hebben we trouwens jaar gehad hoor, daar mm -hmm. we duidelijk over zijn. Ja. Alleen we hebben zaken op orde. Dus op het moment dat Maar. Her, ja, en Altidoor of. Uh, Wordt 4 geven. Ja, het zijn allemaal spelers waar het misschien belangstelling voor voorkomt. Maar waarom zitten jullie niet in categorie 3 dan? Als ik het zo hoor. Omdat dat een terugwerkende kracht heeft. Je moet een aantal, ja, jaar, een aantal jaar, periodes Ja, aantal periode achter elkaar een jaar gezeten werken, hebben. Ja. Dan kom je pas in 3 terecht. Dus okay. wij, wij teren even op het verleden van de afgelopen 2 jaar. Maar dat betekent dat al het geld wat jullie nog binnenkrijgen. voor de spelers die je net noemde. onder andere voor mij hè, dat je dat in feite weer kan in, uh, inbrengen in, in nieuwe spelers. Nou, hebben wij wel in meerjarenplanning. Dus het is niet zo dat alles wat uh -huh. we die direct binnenhalen. Uh, wij zijn nu ook een bouw aan een soort klein potje waar Dat we een soort fundament hebben van het liefst 4, 5 miljoen straks. Wat we kunnen gebruiken om eens een keer... Europees voetbal weer niet halen op te vangen. Of een keer een speler... Die zijn kruisband scheurt en het transfer gaat niet door. Dat we dan niet gelijk in de problemen zitten. Dus we proberen echt een uh, financieel fundament op te bouwen. Maar het was natuurlijk, denk ik, voor jou uh, toch wel to to leuk geweest als Ajax ook, ook mee had gedaan in een spel om me heen. Want dan was die prijslijn natuurlijk flink, flink omhoog gegaan. Nu zou je het moeten doen met het bot dat, dat PSV. Doet, dus ongetwijfeld een goed bot zijn. Ik moet zeggen, om even even op terug te komen. Het heeft mij wel verbaasd dat Ajax niet in de markt is. Ik denk ook dat het een signaal is blijkbaar. dat ze niet zo makkelijk van Eriksen en de Jong afkomen als ze hadden gedacht. Of die blijven gewoon, ja, dan heb je ook maar heen niet nodig. Maar ik denk dat het voor AZ wel interessant was geweest als, als, als een meer om, om, om, ja, om het gouden kalf hadden gedaan, zeg maar. Nou ja, ik begrijp dat jullie ja. gewoon een, een prijs gevraagd hebben en dat je daar gewoon niet van afwijkt. Hoe nou, we verrast dat weer? Nee, het gaat toch niet vallen vanavond, hoor. Dus dat, dat komt helemaal goed. Laatste poging was dit dan? Nee, maar wij hebben inderdaad uh, de onderhandelingen gegaan. En, en wij kunnen pas na de onderhandeling inderdaad zeggen of uh, de uitspraak dat het eigenlijk niet meegedaan heeft of dat gunstig of ongunstig geweest is. Ja. Dat is de begroting van AZ, uh, Toon? 25 miljoen. Oké, okay, hetzelfde als vorig jaar dus ongeveer. Ja, okay. ja. uh, we gaan van uh, spelers naar trainers. Vitesse heeft Peter Bos aangesteld als uh, opvolger van Fred Rutte. Uh, deze week stond hij al zelfs op het trainingsveld van zijn nieuwe werkgever... meteen de dag nadat hij getekend had. Peter Bos legt zelf uit waarom hij Herakles Almelo inruilde... voor een avontuur in Arnhem.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 Ja, maar ik heb me afgevraagd, omdat we ook botsingen kregen... met de vorige trainers, heeft hij goede afspraken gemaakt. Hij is nu wel een type, uh, Peter Bos, die dat doet. Maar je moet hele, nu hele de toon Maar als je daar al aan twijfelt, en dan denk nee, je misschien... dat Peter Bos geen nee, goede... je hoeft er niet aan te twijfelen, want er kan altijd iets gebeuren. Het, alles moet gewoon helemaal duidelijk zijn, want in de toekomst... misschien gebeurt er wel niks, kan je daarop terugvallen. Hè? Dus die goede afspraken. Ik vraag me ook, want hij is de zesde trainer... Wordt ja, al de, in, in onder, een korte. Uh, ja. Jordap, uh, jo blijf je niet lang zitten, nee. Ja. Maar uh, dat lopend contract is ook afgekocht. Ik vraag maar voor hoeveel. Ik ben ja. altijd in prijzen geïnteresseerd. Ja, nee, nee, maar dan kijk ik niet naar jou, maar dan kijk ik naar uh, Robert of zo. Nou, oké, okay, ik denk dat ik eens even anders moet kijken. Peter Bos is natuurlijk een trainer die beheerlijk een beetje aan zijn ja, plafond zat. Die kon hij niet veel verder mee. Uh, maar ik ben wel heel benieuwd. Ik, kan me, ik zou me kunnen voorstellen als hij met Vitesse ook ineens zegt: Jongens, ik ga lekker 3-4-3 spelen. Dat, dat ben ik Jordaan. Is van hallo, Wacht even, vriend. Dat gaan we helemaal nou niet zo doen. Uh, ik, wil dat je, ik wil dat we zo gevoedbald. Dus ik denk dat hij daar, wat je zegt, heel goede afspraken over moet ja. maken. Tegelijkertijd, wie bepaalt het aankoopbeleid? Niet Peter Bos in ieder geval. Hij moet maar afwachten wat, wat er komt. Vitesse is toch een handelshuis. Dus of hij. En niet alleen Vitesse wat er, er komt, zowel, ook ja, wat er gaat. Ook dat. Dus. De vraag of hij het is een net zo kan voetbal als Heerkleus... Ja, dat hangt er wel van wat voor spelers je hebt. Dat nee, is bij, bij de Maar club? daar heb ik het over die afspraken. Hoe ja. zit het met aankoopbeleid? Hoe zit het met verkoopbeleid? Want we weten wat met Leerdam ook gebeurd is natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Hè? De, uh, Rutte kwam voor een verrassing te staan. Tenminste, ja. dat uh, sticht ja, Stel het voorbeeld ook. Hè. Als, als je die communicatie zag dat Rutte ineens zegt van... Hè, er wordt mij beloofd dat. Nou, dan, dan weet je al jongens, helemaal vlak. Dan kun je wachten tot de tot, uh, tot, uh, bombarst. Ik, ben, ik, ik ken de Bos wel als een trainer die, die daar heel erg principieel in is. Die ook in dat soort dus afspraken ja. eist ook van, zijn, van zijn werkgever. Uh, dus ik ben heel benieuwd of hij uh, langer kan blijven daar in het seizoen. Maar de vraag is ook natuurlijk met, met, ja, met, met welke verwachtingen gaat hij het seizoen in? He, iedereen wiep al van, oké, okay, Vitesse kampioenskandidaat. Dat, dat bleek toch even tegen te vallen. Wordt Vitesse een kampioenskandidaat? Nou, ze spelen nou, lang pas, mee natuurlijk. Ja, maar goed, maar ook niet echt dat Ik heb het voelen van ze gaan het nog worden. He, uh, ook de laatste maanden niet. Hangt weer af van hoeveel investeert de club in nieuwe spelers? En wie krijgen ze? Van Chelsea of wat dan ook. Waar moet Peter Bos vooral voor oppassen, Toon Germans? Nou, dat is wat, wat Ton net al zei, wat ik net ook al aangaf. Uh, afspraken met, die daar ja, komen. Ja, dus hij, ik hoop dat hij het eerst goed gesprek heeft gevoerd. Want daar gaat het om. Ja. Ik ben als, als, als, als coach en trainer ben ik positief over. hem. Als je ziet de afgelopen jaar wat hij gedaan heeft. En uh, dus ik denk dat Vitesse in ieder geval een, een groei in krijgt. speelsgroep ook een hele groei. En ja, waar we het net elke keer over hadden bij Heerenveen en ook bij AZ. Van ja, wat zijn de afspraken? Wat gaat daar gebeuren? Dat weet ik niet, is ook niet zo een beetje speculeren wat ik doe. Maar. Ja, daar gaat het om, blijft de spelersgroep en ja, ik hoop dat hij daar goede afspraken over gemaakt heeft. Was je verbaasd dat Vitesse toch nog iemand kon vinden of, of gaat er altijd ja. wel iemand? Ja, nou in dit geval heb ik ook gelezen, stond er een het uh, contract dat hij dus weg mocht ja. uh, dit seizoen. Uh, als er iets betaald werd, nou, dan is de mogelijkheid er altijd. en Ik kan me voorstellen dat hij heeft goed werk voor je beheerklass, maar dat hij ook een ambitie in stap wil, uh, wil gaan zetten. En veel was, dit, kwam dit jaar niet vrij, dus ik denk dan zit hij in van de subtop van Nederland... Dus ik, ik snap die keuze wel. Ja, jij ook, Robert? Ja, zeker. Nee, Bol, Bol, nogmaals vanuit zijn, van, he, vanuit zijn positie gedacht. Hij staat bij Herocles. Zou die Ansel Max... Uh, weinig geld, weinig mogelijkheden... heeft daar al nou, Bol, met die bekerfinale maximaal gepresteerd. Alleen de vraag is wel... past zijn manier van voetballen ook bij Vitesse? He, Bol, we zeiden allemaal wel dat het leuk was, Herocles... maar ze kregen ook waanzinnig veel doelpunten tegen. Dus ik ben heel benieuwd... inderdaad, wat Toon zegt, het eerste gesprek... hoe ga je die club laten voetballen? Wat is jouw he, Met name, past jouw filosofie wel... bij een club als Vitesse? Dat gaan we nou, zien, daar even. zijn ze er overeen gekomen. Ik moet het wel eens zien. Ja. Bij de trainers gaat het harder dan bij de spelers tot nu toe. Uh, Ton Lokhoff, verhuisd naar Griekenland. Was al ontslagen bij VVV. Uh, komt uh, nu als assistent van uh, Huub Stevens bij Pauw. Soloniki. Verbaasd, uh, Toon? Nee, dat is, dat is zo'n circuit van mensen die elkaar goed kennen en goed liggen. Dat is een voetbalsport. Uh, zeker die tweede, tweede mannen die daar meegaan. zien zie je bij Peter Bos. Ik neem zijn eigen vertrouwde man mee. Dat ja. scheelt een hoop energie. Cruisen, ja. Ja. Dus, uh, dus dat zie je ook in de, dit soort gevallen. En Hij was vrij en dan uh, ja, dan gaan ze een keer weer in de loot. En sommige mensen kunnen het heel goed, andere, andere niet. En dan hebben ze toch weer een prima job voor uh, een paar jaar. Je, je haalt je schouders op. Ja, en vier de... dan vier maanden dan worden ze ontslagen... en dan krijgen ze nog een leuke afkoop. Dan, uh, nee, dat, dat weet je ook in het land natuurlijk. Dus, uh... Wat ik wel vreemd vind is dat een trainer zijn hele staf mag kiezen. Dat is Engeland nog veel erger. He, dat zien we nu in Manchester United. Ik vind het heel vreemd. De, de continuïteit van de hele club... Zou ik maar zeggen, wordt daar niet door gewaarborgd. Nee, nou, dat is een mooie overstap naar FC Twente... Uh, hm. waar uh, Alfred Scheuder ja. nu uh, uh, de baas moet worden... met uh, Michel Jansen uh, als, als, uh, uh, ja, als stroomman daarboven. Want dat is de bedoeling uh, die uh, Twente heeft... Uh, en uh, die ze hebben voorgesteld aan de KNVB. Uh, vind je dat dat moet kunnen, Toon? Ja, kijk, in elke sport zijn er altijd spelers. Alfred Schreuder is de ja, man die, nee, die al jarenlang de, ja. de, de club heeft bewaakt. De, de, de... Ja, nee, dat is voor ook een hele talentvolle aankomende coach, als ik het allemaal zo'n beetje inschat, van de mensen die, met, die hem kennen en die met hem werken. Dus, uh, dus als je hem ziet als, als talentvolle coach, is het een hele slimme keuze van, uh, van, van Twente. Alleen ja, dan krijgen we met spelregels in elke sport te maken. Kijk, bij volleybal maakt dat niet uit. Dan ga je dus zitten, dan ben je coach en klaarsgeven. Ik kan net zeggen, had jij maar, al je diploma's? Ik had allemaal diploma's. <laughs> Hij wil, ja. Ja, dat, dat klopt. Nee, dus dat is allemaal gelukt. Maar bij, bij, bij voetbal is het zo dat er een licentiecommissie is. Daar, daar, daar moeten we ook onze handtekening voor, voor zetten. En die bepaalt dan wat er wel en wat er niet mag. En dan krijg je natuurlijk wat lastige issues met, met stroommannen. Uh, want Schreuder is gewoon natuurlijk de eerste coach. Mm -hmm. en die, ja. die regelt dat allemaal enzovoort. En ja, dan moet afspraken worden gemaakt met de KNVB... Of dit uh, akkoord is, ja, of nee. Nou, dat wordt door de vakbond nog een beetje beschermd. Dus ja, dat, dat, er komt absoluut nog een vlossing voor. voor en sleutel is gewoon de eerste man. Maar we ja, gaan natuurlijk ja. een hele raar constructie krijgen. Dat ja, niet Jans, je gaat dus nu zitten, die gaat, dan, die gaat dan de persconferentie doen. Dat gelooft toch helemaal niemand, jongens. Je gaat vertellen hoe het gaat. En niet. wat kan je hierna nog verbieden bij andere clubs? Nee, niet, niet zo gek veel. Dus, uh, aan de andere kant, van, het komt, uh, je moet het probleem niet groter maken, het, is, het komt niet heel veel voor. Aan de andere kant, als je één keer iets juist zegt, dan uh, kan iedereen het doen. Dus daarom zijn ze een beetje scherp erop volgens mij. Ja, moet de bond zijn, <tus> Robert? Hmm, ik heb er wel twijfels over. Zeker als je weet gewoon dat, er, dat er niet zo heel veel werk is... dat er niet zo heel veel banen zijn... Hmm. kun je ook zeggen, van, had Twente niet gewoon moeten kijken... of er niet voor één jaar een soort ja, interim toptrainer uh, aanwezig is... die voor een jaar wil werken om die condities. Ja, hè? Misschien hadden hij daar zijn. bij PSV gekeken, één jaar. Nou ja, dat Dat kan ik me ook voorstellen. Dat, dus ik, ik snap ook wel het dilemma bij, bij Twente. Alleen aan de andere kant, als hij niet voldoet uh, aan die eisen... dan hoort hij dus ook formeel nog, nog geen coachen in coachen het betaald voetbal te zijn. Maar eh, dat is maar. hij ook niet formeel heel natuurlijk. Nee, dus en, krijg je en, nu een hele raar constructie natuurlijk. Ja, maar uh, ik vind niet dat een uh, voetbalorganisatie... voor werkverschaffing uh, uh, moet zorgen. Kijk, ze willen op heel lang termijn met hem doorgaan. Dan vind ik deze constructie niet zo slecht eigenlijk. Hoor. Nou, ik snap ook wel dat ze dat doen. Alleen aan de andere kant, hij is niet gediplomeerd. Dus ik snap ook wel dat, dat een vakbond zegt... Van, ja, jongens, we hebben ook nog 60 collega's met, met, met een diploma... Die, eh, die op zich in de race zou kunnen zijn. En ik begrijp het trend ook heel goed. Maar of je, als je het toelaat, ja, dan... Dan staat er wel uh, ja, zeg maar de deur open voor uh, veel andere mannen. Maar dan moet andere hoofdtrainer weer weg. Dus het is ja. lood om uit eisen. Ja, maar jij vindt dus dat het wel kan, Tom? Ik vind in de ja. deze... Hoe is dat bij basketbal? Moet je een diploma hebben? Ja, ik dacht het wel. Ja, ik, ik, ik heb er wel een, maar ik dacht <lacht> dat je het wel... Maar die constructies <lacht> heb je... Nee, al, omdat heb... het bij verschillende ja, bonden bij die wordt er niet naar gekeken. Maar ik weet dat uh, je ook die constructies hebt bij basketbal. En daar maakt men zich niet druk verder over. Want He? als iemand goed is, dan nee, mag hij dat Het is binnen een... de regels, dood gewoon. Nou, en de... dit is ook binnen de regels, volgens mij. Toon, die fluistert het net, maar Hockey heeft een bondscoach zonder diploma. En die is altijd <lacht> trots op, dus ja, dat, uh, misschien moet je die ja, regels overnemen. Een bondscoach, zelfs, ja. ja. Um, nog even het uh, speelschema, daar hebben, we nog, nou, daar hebben we nog maar heel kort voor. Uh, Toon, zijn jullie tevreden met uh, een snelle wedstrijd tegen Ajax? Nou, we spelen binnen twee weken twee keer tegen Ajax. Eerste Supercup oh, ja. in de, in de arena. Nog, ja. Dan uh. uit de Heerenveen als eerste wedstrijd en dan thuis tegen Ajax. Ja, nou, luister, ik heb afgelopen jaren allerlei schema's voorbij zien komen. Uh, we hebben eens een keer gehad dat we tegen Ajax moesten beginnen. Daar PSV, daarna nou, Twente. Zie iedereen, nou dat is ongelooflijk. Nou, dan wonnen we er geloof ik uh, twee van de drie. Het was een geweldig uh, schema. Ik vind het allemaal goed. Uh, en het maakt ook niet zoveel uit wat erin staat. hè? Nee, het is zo dat je hebt, soms kan je de ploegen beter in het begin van het seizoen <gacht> tegenkomen. omdat ze pas later op gaan komen. Dus leg het allemaal uit. Dus ik, Wij bij AZ vinden dat geen issue. Ja. De openingswedstrijd is Ajax Rode AC. De Landskampioen begint op vrijdagavond. Uh, eigenlijk een goed idee voor de komende seizoen ook? Ja, vroeger speelde Ajax PSV een Feyenoord veel vaker op vrijdagavond. Dus uh, in de tijd van, van, van, van Sport 7 werd ik heel wat keer op vrijdagavond naar Limburg gereisd om de AX nog, nog tegen voortdurensiedad te zien. Dus het, ja, het zou best kunnen. Waarom niet? Ik denk dat dat he, met name ook het kijken ook naar, naar, de, naar de belasting, naar Europa League... ik zie ook wel wedstrijden op maandagavond. Ik zie ook, dat zie je ook in Engeland. Waarom niet? Ja, vrijdagavond zal ongeveer. Ja, maar AX is is, is is wel kwaad over die programma. Dat zijn dus op 18 augustus al thuis tegen, tegen Feyenoord moeten ze spelen. En heel veel supporters zeggen, ja, dan zijn we nog, uh, nog met vakantie. Ja, nou ja, ik weet niet, het houdt op een gegeven moment ook wel ergens op natuurlijk... Hè. Er moeten over duizenden kanttekeningen worden gemaakt bij schema, dus laat maar. Het houdt ergens op, dat geldt alleen voor dit uur... want we zijn na het NOS Journaal met Marielle Hageman gewoon weer terug met dit forum. Tot zo.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 Dit is Radio 1.